10 uur. NPO Radio 1 met Guilaine Plach. John de Mol houdt de media gemoederen bezig. Dat kun je gerust zeggen. Gisteren werd bekend dat hij het ANP overneemt. En ook de heren Genee, Van der Gijp en Derksen... die vertrekken bij RTL en komen onder de hoede van de Mol te vallen. Een adelating voor RTL. tv resident van het AD Angela de Jong is onderweg... om haar licht zometeen ook te laten schijnen over al deze ontwikkelingen. Allemaal na het NOS-journaal met Gert Kluk. In Amsterdam-Noord is een doden gevallen bij een schietpartij. Vermoedelijk gaat het om een liquidatie. Het zou gaan om de broer van kroongetuige Nabil B, melden het parool en de telegraaf. B is kroongetuige in het proces over de zogenoemde Mokro-oorlog. Het slachtoffer werd in zijn hoofd geschoten bij de NDSM-werf. Een straat verderop is de vluchtauto uitgebrand teruggevonden. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Er is een element van de mogelijke daden verspreid via Burgernet. De Italiaanse politie heeft in een terrorismeonderzoek... in onder meer Rome en Napels vijf verdachten opgepakt. Ze zouden lid zijn van het netwerk van Anis Amri... de dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn in 2016. Een van de verdachten zou Amri de valse papieren hebben geleverd... waarmee hij destijds naar Duitsland is gereisd. Na de aanslag met een vrachtwagen in Berlijn sloeg Amri op de vlucht. Een paar dagen later werd hij in Milaan doodgeschoten... door agenten die naar zijn papieren hadden gevraagd.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 En dat betekent dat de omstandigheden al heel erg slecht zijn. Bovendien, er is enorme overbevolking. En voor al die gevangenen zijn er nauwelijks bewakers. Er komen meer vrouwen in de gemeenteraad. Volgens het dagblad Trouw zijn het er vergeleken met vier jaar geleden 20% meer. Bij de 70 door Trouw onderzochte gemeenten hebben zeker 75 vrouwen... door voorkeursstemmen een plek gekregen in de raad. Op 27 april is er een historische Koreatop. De leiders van Noord- en Zuid-Korea ontmoeten elkaar dan... in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. Sinds het eind van de oorlog tussen de Korea's... hebben de leiders van de twee landen elkaar maar twee keer ontmoet. En komende maand gaat het waarschijnlijk vooral over atoomwapens.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 Het afnemen van examens op middelbare scholen moet anders, vindt de VO-raad. Er wordt alleen kennis getest, terwijl andere vaardigheden ook belangrijk zijn... zoals samenwerken en kritisch denken. Daarom wil de VO-raad dat er meer examenmomenten komen. Dus niet inderdaad allemaal in mei in die gymzaal... maar meerdere examenmomenten per jaar. Dat haalt die drukte er een beetje af. En behaald is behaald. Dus als leerling een vak haalt, dan is het ook geldig. Ook als je blijft zitten. En dat is nu niet zo. Nu moet alles over... Ook vindt de VO-raad dat het mogelijk moet zijn om vakken op verschillende niveaus te volgen. Dus als een VMBO-leerling goed is in wiskunde, moet hij dat vak op HAVO-niveau kunnen doen.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 En dan het weer. Eerst droog, maar vanmiddag gaat het land inwaarts regenen. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen ongeveer hetzelfde beeld. Maar wel iets warmer. Dankjewel. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Nog de nasleep van de ochtendspits. Een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen zoeterwouden Dorp en Leidschendam een half uur vertraging. Zijn cementwagen gekanteld. Daardoor is de A16 Rotterdam richting Breda. Nu dicht tussen Knopen Terbrechtsenplein en Hendrik Ido Ambacht. De vertraging is ongeveer kwartier. En op de A16 van Breda naar Rotterdam is een auto met aanhanger geschaard. Daardoor loopt het vast tussen Knoop en Klaverpolder en het rechttunnel. De rechtertunnelbuis van het rechttunnel is voorlopig dicht. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. Cdc tandzorg.nl. Heeft u ze al gezien?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 als enige examentrainer bewezen effectief. NPO Radio 1, KRO NCRW. Guilaine Plag, met nu Spraakmakers en de Media. En daarvoor hebben we een zware delegatie uitgenodigd vanochtend. Natuurlijk is filosoof Frank Meester er als spraakmaker... de hoofdredacteur van BNR, Sjoerds Freulig en voor eh, alle duiding rond John de Mol ook... tv recensent Angela de Jong van het AD. Angela, goedemorgen. Goedemorgen. Wij duiken natuurlijk zo in die wereld van John de Mol. Of beter gezegd, de wereld die hem zo langzamerhand gaat toebehoren. Eerst jouw mediamoment, want jij zag gisteravond ouders uit de kast. We hadden van de week al Sofie van den Enk... hier zitten afgelopen maandag om een beetje voor te beschouwen op het nieuwe programma en haar te laten vertellen. Het gaat erom hoe kinderen omgaan met de coming out van hun ouders vaak na ja. een lang huwelijk. En jij zag een glansrol voor Sofie eerste nou, aflevering. Nou ik vond het sowieso de verhalen die ze had uh, een noemen naïef maar ik, ik, ik bedoel ik heb dat zelf niet meegemaakt en de impact daarvan op uh, kinderen. Ik schrok uh -huh. daar echt heel erg van uh, hoe dat in sommige gezinnen ook echt ontwrichtend kan werken. En, uh, dus de inhoud raakte me heel erg. En ik vind het gewoon heel leuk dat zij uh, eindelijk weer eens een programma heeft voor zichzelf. Want zij geldt als groot talent. Uh, is een paar jaar geleden ook door de Volkskrant zo neergezet als een van de grote talenten op het televisiegebied. Maar uh, zo heel veel zie ik haar niet. Mm -hmm. En nu wel, in een heel ja. bijzonder programma. waar ze ook veel, dat zij zo ook van zichzelf kwijt komt. Ze ja. heeft zelf natuurlijk ook, uh, haar ouders zijn ook gescheiden. Ze zegt, ja. je hebt dan toch al makkelijker contact. Je, je kunt elkaar goed invoelen. Uh, ja. Bijvoorbeeld... ja, maar zij snapte dat ouders ja. in ieder geval... Uh, na zo'n scheiding heel erg de tijd nodig hebben voor zichzelf. Om met zichzelf in het reinen te komen. En dan die kinderen vaak vergeten. En dan speelt er hier natuurlijk nog een identiteitsprobleem... bij heel veel dat ouders. Dat komt er dan ook nog bij. Ja. Maar ja. De scheiding was vaak het heftigste, wat ja. ervaren wordt uh, door die kinderen. Ja, voor je het weet, uh, is Sofie van den Enk ook weer weggekaapt natuurlijk. <laughs> zou zomaar kunnen. Het media nieuws van vandaag wordt natuurlijk in de laatste dagen gedomineerd door één man, John de Mol. Gisterochtend werd bekend dat Talpa, het uh, mediabedrijf van John de Mol, persbureau AMP overneemt. En gisteravond laat uh, bleek dan ook dat het belangrijkste programma van RTL7, Voetbal Insight, naar Talpa gaat. Althans, de contracten zijn nog niet getekend. Maar Wilfred Genee zei er bij Edwin Evers vanochtend wel het volgende over. Ja, we zijn in non onderhandeling, dat klopt wel inderdaad. Ik geloof dat ook kennen. Maar het is wel allemaal wat prematuur wat ik allemaal voorbij zie komen. Maar we zijn wel in gesprek, dat klopt. En ik wil ook graag na in Zijde ook dingen gaan doen. En die kans heb ik nooit gekregen bij RTL door de jaren heen. Kijk, joh, maak er wat een grap En dan ben je de beste presentator van Nederland gekozen. En dan mag je nog niks doen. Maar de verwachting is wel, op het gesprek wat we eerder hebben gehad vorige week, dat die kans groot is dat we eruit gaan komen. Dus dat komt gewoon nou wel goed. Ja, even een korte reactie van uh, Wilfred Genees. Sjors, we hadden het al even over, hij heeft ook programma bij BNR. Je zat al net te appen met hem. Had ja, u nee. nog wat uh, dingen die ook voor het algemeen publiek... Ja, voor het algemeen publiek, het beste zijn. mensen, groot nieuws. In het contract uh, is opgenomen dat Wilfred uh, bij BNR mag blijven werken. staat ja. Letterlijk in het contract. Maar dan is het contract dus al wel getekend. Uh, ja, misschien is het nog niet getekend. Nee, nee, dat maar, heeft hij niet gezegd. Hij heeft maar, het erin er ligt een contract. Ja, ja, ja, ja. Maar is, is scheelt het, denk je wel, even om, om hiermee te beginnen ja. met Voetbal Insight... dat er voor een Genees veel meer mogelijkheden komen nu, die die bij RTL zeker, niet heeft gekregen. Angela. Zeker. Ja, bij RTL uh, uh, had ik toch wel het idee dat hij een beetje tegengewerkt werd uh, de afgelopen jaren. Hij had natuurlijk uh, uh, zo'n uh, interviewprogramma 1 op 1-achtig gebeuren op RTL 7. Uh, wat gaat er nu door je heen? En uh, je, je kan zeggen wat je wil uh, van hem en je kan een hekel aan hem hebben. Uh, maar hij kan wel interviewen. En uh, hij heeft het talent, het zeldzame talent... waarbij hij heel goed aanvoelt bij mensen waar de pijn zit... en waar, de, uh, waar het verhaal zit en waar het spannend wordt. Ja. ja, en hij schroomt niet voordat hij dat eruit heeft. En hij vindt het ook geen probleem om onaardig gevonden te worden... door zo'n gesprekspartner of door mensen thuis. Maar hij krijgt wat hij wil. En... Uh... Ja, ik had hem ook best wel bij uh, late night had ik hem best wel spannend gevonden. Nou, zou dat we mee te maken kunnen hebben? Want ik, wat ik begreep is, een, een tijdje geleden heeft de, de mol ook geprobeerd om uh, uh, RTL uh, Voetbal Insights uh -huh. daar naartoe te halen. En toen uh, werd het nog niet gehapt. Zou het er mee te maken kunnen hebben? Want dat wordt wel over gespeculeerd dat hij gepasseerd is voor late night. En denk van, nou ja. Ja, ik heb hem gevraagd wel? of hij late night wilde doen. Want ik heb een tijdje terug bij hem in zijn radioprogramma gezeten. En... Was je BNR, denk ik. <laughs> dat was de Friday. Hey, uh, oh. Vreulig, nou weten het wel. hè <laughs> uh, En uh, toen, toen zei hij van, hij, hij stak niet onder stoel of banken... dat hij dat best heel graag wilde. Maar hij heeft ook een gezin. En uh, vijf avonden per week zo'n programma maken... dat is natuurlijk, ja... de ene zal het wat dichter opvatten dan de ander. Maar het is geen sinecure. En zijn vrouw zal het niet zo zitten dat hij er gewoon nooit meer is. Ja. Dus dat, ik weet niet of dat nou echt de reden is... maar wel het feit dat er heel weinig andere programma's waren... de afgelopen jaren voor hem. Uh, zoals hij vanochtend bij Evers zei van... Johan is 99 en ik moet nog een paar jaar. Ja. <laughs> We kennen de humor maar even duidelijk van leren, te, ja. Te hebben, ja. Nou ja, dat snap ik wel. Ja. En, en dat je dan uh, voor wat meer kiest uh, en meer kansen... en met John de Mol, die, uh, waar geld geen rol speelt... en waar de uh, uh, sky the limit is, ja, dat uh, snap ja. ik heel goed. Maar hoe groot is die aardelating voor RTL 7 in dit geval? ja het is wel het best bekeken ja, programma volgens mij hè? De hele, die hele zender is niks meer als uh, VI weggaat uh, dus ik ben heel benieuwd wat ze daar gaan doen maar ze hebben nog iemand uh, binnen de gelederen die straks geen programma meer heeft en die wel een achtergrond met sport heeft dus die zou daar wat kunnen gaan doen ah, denk ik dan ene Humberto Tan uh, ene uh, Meneer wellicht. Tan ja ja ja, oh, ja dat zou dat zou, dat zou kunnen. Dat maar kunnen. Ja. Want jij bent natuurlijk wel in het verleden heel negatief geweest over RTL. Hè? Dus we moeten hem een beetje wegen. Ja, opmerking ik ben niet heel, van ben, RTL ik, 7. Sorry, is niks ik ben meer. niet heel negatief geweest over RTL. Kritisch. Ik heb beschreven wat, je, uh, wat ik zag. En volgens mij komt er toch heel veel uit van wat ik heb uh, gezien. Ja. Hoe zie jij dan die toekomst voor, voor een RTL nu? Meer breed. Want er, ja, gebeurt, ik weet het er niet. gebeurt veel hè, nu ja, in het medelevenlandschap. De ja, dus gebeurt... Rooijakkers gaat nu juist weer de... naar RTL vanuit de publieke. Het is een hele stoelendans. Ja. Um, en ik vind het een beetje moeilijk om alle puzzelstukjes in elkaar uh, te doen. Het is, ik ben heel benieuwd wie daar komt als uh, opvolger van Erland Galjaard. Of dat bijvoorbeeld Frans Klein wordt, zoals er wordt gefluisterd ah, okay. in de wandelgang. Dat is hier de baas van de publieke omroep, voor mensen ja. die dat niet weten. Dat ja. zou kunnen. Uh, ik ben heel benieuwd uh, wie er straks de baas wordt bij SBS op programmagebied, Want uh, Karin de Groot gaat daar ook weg nemen de heren van VI Marco Laurens mee, het directeurtje. Zou ook zomaar kunnen. Ja, dit zijn allemaal dingen die natuurlijk buiten... Hè? Frankmeester ja, ja, die het het de die denkt volgens mij de Ja, door, ja door, Dit zijn allemaal van die dingen die <laughs> zie je niet als je gewoon nee. televisie kijkt... maar die wel natuurlijk redelijk bepalend zijn. Voor uh, de, de televisieprogramma's die je voorgeschoteld ja. krijgt ja, uiteindelijk. Uh, gaat Linda, nou ja, om het wat uh, met meer programma's, Linda de Mol naar SBS of naar Talpa TV... zoals het tegenwoordig heet. Lijkt me ook dat dat toch wel binnen nu in een jaar gaat gebeuren... als ik heel eerlijk ben. Want het past ook heel erg... Kijk, eh, VI wil die natuurlijk hebben. Ten eerste is hij fan van het programma. Maar ten tweede, er wordt over dat programma gepraat. Het is een van de weinige Precies. programma's waar je de televisie voor aanzet. Omdat je het wil zien op dat moment. Omdat je morgenochtend wil meepraten. Met wat ze nu weer hebben uitgespookt daar. Ja dan uh, uh, dat soort programma's moet je hebben. En ja, hoe je het ook bent of keert, Linda de Mol is met haar amusement... op de zaterdagavond toch een reden voor heel veel mensen... om daar te gaan zitten ja. met hun gezin. En dat die lijntjes kort zijn, ja. dat, dat, uh, dat laat zich graden uiteraard. Dan heb je ook nog een, een meer journalistiek aspect. Uh, namelijk die overname van het ANP. Nieuws willen wij wel een onderdeel maken... van de programmering van de tolpa En daar zit uh, nu ontzettend veel naar nou houden bij ANP. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten... is bezorgd over de overname... Een vakbond is bang dat de onafhankelijkheid van het ANP in het geding komt. Talpa, dat eigenaar is van onder meer SBS, Veronica en Radio 538... garandeert dat ANP volledig onafhankelijk blijft. Talpa, televisietak, denkt zelf ook aan, aan, aan nieuwsvoorziening te gaan maken. En daar zouden ze ons natuurlijk fantastisch bij kunnen helpen. Ja, dat klinkt toch als het masterplan van uh, de Mol. Als, als mediaconsument, Frank Meester, hoe komt het op jou over? Worden die zorgen van de journalistenvakbond. Ja, nou ja, die deel, je dan, die deel ik onmiddellijk. Ja. Het, het klinkt helemaal niet goed dat, uh, dat John de Mol zo'n uh, ANP... wat toch klinkt als een soort neutrale organisatie. Die, uh, dat is je eerste gevoel? Dat is mijn erbij. eerste gevoel, ja. maar ik moet direct erkennen... dat het natuurlijk al... het is gewoon een commercieel bedrijf. Ja. Uh, dat, en dat, dat is het sinds 2000... Heb ik begrepen. Dus eigenlijk is het in 2000 al misgegaan. Ja. Toen is het een BV geworden. daarvoor was het volgens mij een stichting. Kijk, en als het in de handen van een overheid zou zijn... dan, dan zou je ook uh, je tijfels gaan hebben, ja. toch? Dus ja. wat dat betreft, is dat misschien een, uh, een angst... wat al snel geroepen wordt van... Ja. oh, John de Mol commercieel, dan gaat dat ten koste... van de geloofwaardigheid van een ANP. Maar is het niet iets nou, te de, makkelijk ben, geroepen? Ja, daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Uh, kijk, uh, de waarde van het ANP zit in de onafhankelijkheid. Dus als ze daarmee stoppen, dan is het ANP gewoon uh, ja. klaar. Uh, er is ook helemaal niks mis uh, met een een nieuwsorganisatie binnen een commercieel concern, je praat er nu meteen maar ook bijvoorbeeld RTL Nieuws niemand twijfelt aan de onafhankelijkheid en de deskundigheid van het RTL Nieuws binnen het grote, vooral winstmakende RTL bedrijf dus dat, dat hoeft geen probleem te zijn hij wordt op een paar punten wel heel erg ingewikkeld. Uh, um, heel veel partijen, wij, volgens mij jullie ook, zijn afnemer van het ANP. Alle kranten, uh, ja, kranten Volgens mij zo'n beetje ja. alle kranten. NS heeft even geprobeerd zonder, geloof ik. Dat is niet helemaal goed gegaan. Je werkt met de amendementen. Uh, um, ja, nou ja, ja, kijk, wij krijgen de agenda, wij krijgen het nieuws. We krijgen al, ja. soms ook bulletins die wij in de nacht bijvoorbeeld uh, uitzenden. Straks moeten wij dus uh, met een van onze concurrenten... want andere radiostations zijn concurrenten... en uh, de baas van het RTL Nieuws moet uh, waarschijnlijk... want er komt ook natuurlijk een nieuwsprogramma op SBS... Uh, moet met de concurrentie uh, gaan dealen over de, de aanvoer van nieuws. Ja. De vraag is, blijft het ANP wat het nu is een, een toeleverancier... en volstrekt onafhankelijk blijven ze daar in Rijswijk zitten... en is dat het? Of wordt het ANP of een ander merk, het nieuwsmerk van de Talpa-groep en dan krijg je wel een andere situatie... waarbij denk ik ook andere media gaan nadenken... wat moeten we hiermee? Kunnen wij nog met dit ANP door? Ja, want dan heb je eigenlijk niet meer een algemeen persbureau... waar wat voor, voor nou ja, informatie baakt als iedereen nee, werkt. Maar, maar goed, aan de andere kant, het is wat Frank zegt... Uh, het ANP was en is al een uh, commercieel bedrijf. Het was tot dusver in handen van de vereniging Veronica. Dat weten ook niet heel veel mensen, okay. maar die, die waren eigenaar. Uh, en, en heeft uitstekend gewerkt. En uh, er zit daar uh, qua mediadirectie en hoofdredactie... zitten daar uh, twee mannen die ik... Uh, Volstrekt vertrouw. Uh, ja, als, als die weggaan en als er andere moves komen, dan, dan wordt het misschien, kan ik me de zorgen van de NVA een beetje voorstellen. Hm. Ik maak mij vooral wel zorgen als het gaat over, ja, de, ook dus opnieuw, de, de ja, bijna monopoliepositie ja, die want, er gaat ontstaan. Het heeft heel grote plannen, toch? Dat ja, is het punt waar ja, ja, we ja. nog ja. Maar hij zegt ook, van ik wil daarmee een tegenwicht geven. Een Nederlands tegenwicht tegen een Facebook ja, en een Google. Ja, dat, op een of andere manier vertrouw ik dat. Dat, dat geloof ik dan niet zo. Ik, Waarom niet? Nou ja, omdat ik de indruk heb dat het toch uit is op geld en macht. Ja, maar ja, dat ligt nu bij Facebook en ja, Google. Ja, dat dat is allebei. Dus, ja. Dus, ja, dus zij zijn ook uit op in geld in en macht. Als je in Nederland wil houden... Ja. Dan ja. uh, uh, vind ik dit, ja, weet je, we moeten maar gewoon zien hoe het, uh, hoe het wordt. Ja, maar hoe wegen jullie die woorden van Vond van Westerloon? De oud-baas van SBS en RTL. Hij zegt in de Volkskrant dat hij niet gelooft in de mol... als, als hoeder van onafhankelijke journalistiek. Want, hij zegt, alles draait geld om geld, macht en invloed. Ja. En dit ook. Ja, ik vind het lastig omdat uh, zo... Te zeggen, de, het is wat Angela zegt, we moeten dat een klein beetje afwachten. Uh, het argument wat John de Mol de hele tijd inderdaad te beden brengt van, uh, we moeten in Nederland lokale iets doen tegen de enorme power van Google en Facebook, uh, als het gaat vooral om de advertentiegelden, want daar gaat het ja. dan vooral over. Uh, dus dit moet, die consolidatie in Radioland, SBS is erbij gekomen, online is erbij gekomen, nieuws is erbij gekomen, het pakketje is bijna rond voor John de Mol. Uh, ik kan dat argument voor een deel volgen, maar uh, er zijn ook andere, kleinere partijen op de mediamarkt. Uh, BNR is er één van, maar er zijn er meer. En die zien nu uh, het... Uh talpa conglomeraat, bijna als een soort Google en Facebook, die ja, voor ons ja, ja. de ruik volledig leeg eten. Ja. Ja. Dus ik maak me daar wel zorgen over. Dus dat argument doet het natuurlijk ook politiek heel erg goed. Nee, we moeten wat tegen Google en Facebook. En nogmaals, daar zit wat in, mm -hmm. maar vergeet niet de lokale mediamarkt, want het is echt niet goed voor Nederland, als er straks nog maar één partij is die hier in Nederland de media bepaalt, en twee Belgische mediahuizen die alle kranten ja. in handen maar hebben. Maar hoe kijk je dan naar een, naar een RTL en de, en de publieke omroep? Nou, de publieke omroep heeft een enorme opdracht en ook de mogelijkheden volgens mij om daar op een hele goede manier tegenwicht ja. aan te bieden. Over RTL maak ik me iets meer zorgen. Uh, want RTL uh, doet volgens mij zijn uiterste best om vanuit een ouderwets tv bedrijf uh, met de nieuwe tijd mee te gaan. Terwijl John de Mol heel slim uh, zijn puzzel, we hadden het net al over de puzzel... Mm -hmm. zijn puzzel aan het inkopen en aan het maken is... waardoor er volgens mij een veel moderner bedrijf gaat ontstaan... wat veel slagvaardiger is op, op uh, de media van morgen. Ja, ja. Nou ja, oh, zie jij deze journalistieke concurrentie ook? Als Ik je? heb uh, natuurlijk de afgelopen dagen ook wat rondgebeld met mensen. Uh, John de Mol die was in eerste instantie heel erg voorstander... om samen met RTL op te trekken... en om gewoon wat dichter naar elkaar toe te groeien. Johnny de Mol, toen hij bij pauze zat, zin speelde daar ook al op. Dat het op termijn gewoon één bedrijf zou worden... Uh, wat ik begrijp is dat RTL daar nogal uh, terughoudend op heeft gereageerd en uh, niet genoeg stappen wilde maken in de zin, uh, naar de zin van John de Mol mm -hmm. en uh, dat hij daarna dacht van nou ja, dan ga Boek ik het wel zelf doen en hij, hem, want hij, hij heeft genoeg geld ook, uh, om, het, uh, om het te doen hij wilde ook de Telegraaf toen overnemen ja. dat is niet gelukt het, wat jij nu vertelt was dat ervoor of daarna? nee dat, dat speelde ongeveer tegelijkertijd ja, ja, ja. Ik bedoel, er, er moet iets gebeuren, zeg maar. En je ziet ook dat de, de markt in Nederland... die is nu zo versnipperd met al die zenders... die ook eigenlijk gewoon uh, heel klein zijn, de meeste. Behalve dan RTL4 uh, en NPO... Uh de NPO-zenders. Mm -hmm. Dus ja, je snapt wel dat die, con die commerciële concurrenten... Met, dat dat heel logisch ja. is als die wat meer samenwerken. En bovendien, de banden zijn er. Want ik bedoel, John de Mol, Erland Galjaard in het verleden... Ik bedoel dat zijn allemaal de, bijna vrienden van elkaar... die ja. over, bij elkaar over de vloer komen. Dus dan even voor, voor de, gewoon de, de televisiekijkers, nieuwsconsumenten... als er nieuwe journalistieke uh, nieuwsprogramma's bijkomen. Prima. Prima. Ja. Nee, je laat maar komen, natuurlijk. Uh, dus de, daar Concurrentie ben ik heel erg vol. is alleen Concurrentie maar goed. Is goed. Houd je scherp ook. En, en als je ziet wat er nu allemaal gebeurt. Hè, hoe, hoe die puzzel zich voltrekt. Uh, amusement uh, is er. Uh, muziek uh, is er met de radiostations. Uh, het nieuws uh, is er nu. Ja. Nou, Het wachten is volgens mij op die late night talkshow. Die dan op SBS ja. uh, gaat komen. Ja. Nou, Daar ligt een gat open. Als RTL met uh, uh, de nieuwe late night een meer journalistieke koers gaat uh, varen. Nou, uh, bij NPO1 denk je af en toe als Dries Rolving... Daar zit, uh, waar zit ik naar te kijken? Maar goed, uh, over het algemeen is dat goed. En, uh, goed. Voor de mix is het en, niet heel slecht. Maar nee, uh, af en toe een uh, heel zeker niet. Maar en wat was ik wil zeggen? Maar dat als een ja, nee, nee, nee. Nou, nou, maar, dat maar, maar daar ligt dus het gat ook voor, uh, voor de, late night, de nieuwe leednacht van uh, John de Mol. Ja. Heel interessant wie dat gaat doen. Gaat Wilfred dat doen? Gaat Ombetto om naar SBS die leednacht doen? Ik weet het niet, als de heren van uh, V.I. daar naartoe gaan... dan zie ik Humbert er niet zo heel snel daarheen gaan. Maar ja, ook die kan het heel goed vinden met John de Mol. Ik ja. sluit echt helemaal niks uit. Ja. Ik bedoel, zijn contract loopt af. Het is één grote stoel. Art Royakkers naar RTL 4 nee, had ik ja. ook niet gedacht, nee. jongens. Dus ja, er ja. gebeurt een hoop wat dat betreft. Is hoe groot, want jij geeft net wel aan van BNR... wij zijn een klein spelertje. Mm -hmm. Er staat er ook nog een kans dat, zeker als je het gaat over, over, over journalistieke ja. een radiozender, hij heeft een hoop radio uh, al in zijn bezit nu. Dat BNR dan ook... Uh, uiteindelijk onder zonde mogelijk om komt te vallen? Nou, het formele antwoord van onze aandeelhouder is dat BNN niet te koop is. Dat is het formele antwoord? Ja, ja. daar wil ik het graag bij leiden. Maar nieuwszender heeft hij nog niet, hè? Nee, daarom. Een nieuwsradiozender. Ja. Ik hoor wat jullie zeggen. Ja. Oh, jeetje, je moet de politiek in het vreugde. Onvoorstelbaar. Nee, maar dat is dus helemaal niet zo'n gekke gedachte. Nou, op dit moment uh, is het, uh, laat ik zeggen, juridisch niet mogelijk. Uh, Talpa niet? Radio bestaat uit vier radiostations. Ja? En in de wet is verankerd dat je maximaal vier radiostations bij één eigenaar mag hebben. Oh, dus dan okay. moet hij één van de radiostations verkopen. Dat kan, je, je kan Radio 10 verkopen... Uh -huh. of een andere zender verkopen. Uh, dan zou het kunnen. Dus formeel is het nu niet uh, aan de orde. Nee. Maar het zou voor jou als hoofdredacteur... Uh, misschien juist heel veel meer mogelijkheden kunnen geven? B dat weet ik niet. De, in ja. die zin heb ik er niet over nagedacht. Daar geloof hebben. ik niks van. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Daar denk je toch over na? Als je, je geeft zelf aan hij heeft, hij zo'n grote speler... hij heeft zoveel tot zijn beschikking. Het zou in die zin voor jou toch... En niet of je het zou willen, maar het zou toch heel veel mogelijkheden geven. Ja, maar het, het zou ook, denk ik, beperkingen geven. Weet je, wel? je moet er even goed over nadenken. Want ik dus je veel minder je eigen koers kunt varen. Ja, nou ja, ik haal mijn eigen verhaal onderuit als ik zeg van, uh, dat ik ook wel sta voor de pluriformiteit van de journalistiek uh, ja. in de Nederlandse media. Dus ik, ik ben er niet voor dat één partij. Alle journalistieke media in Nederland in handen heeft. Ja. Dus de, de, de, de, de, ik sta niet gelijk te juichen. Tuurlijk zijn er mogelijkheden. En uh, laat ik wel dit zeggen. Ik ben heel blij dat het John de Mol is die deze moves maakt. Want John de Mol houdt van de radio. En uh, daar ben ik wel blij mee. Ja, van ja, televisie. Ja. Als je jou, niet het, of, het, of Sorry? Als nou ja, ik vind het heel leuk om te merken. Jij zegt hij houdt van de radio, maar hij houdt ook van televisie. En ik vind het heel fijn dat nu heel ja, duidelijk is dat er nog TV. steeds in lineaire televisie oh, wordt ja. geïnvesteerd. Ah, dat is ook zo. Ja. Ja. En dat het ook echt totaal niet dood is, wat heel erg uh, populair is om te roepen. Maar je ziet het. Ik bedoel, uh, er hoeft maar dit te gebeuren. Van de weken uh, bij uh, DWDD een aflevering. NVI gaat erop door. En uh, ik bedoel, we hebben weer drie dagen. Hebben we het over niks anders dan over uh, twee televisieprogramma's mm -hmm. met z'n allen? Ja, dat is ja. Ook waar. ja, Nog één vraag, Jos, niet om erop door te hameren. Ja. Maar heb jij als hoofdredacteur. Daar heel veel in te zeggen. Of zijn dat omdat je net naar die aandeelhouders nou ja, uh, verwijst? Ik ben geen eigenaar van BNR. Nee, dus uh, wat, wat dat betreft heb ik daar uh, niet zo heel veel over te zeggen wat er met ons bedrijf uh, gebeurt. Uh, ik, ik, ik heb wel, maar misschien is dat een illusie, uh, de indruk dat ze uh, nou serieus nemen. Uh, uh, mij serieus ja. nemen. Uh, maar ik ga er niet over. Uh, want ik ben geen eigenaar. Nee, maar je hebt een redelijke staat van dienst die toch. Maar van je zou zeggen, dan word je serieus genomen. Ik hoop het. En nee, anders mij. is het wel weer erg. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat ook. We blijven toch nog eventjes bij, bij jullie, bij BNR. Want jullie hebben een mooie prijs gekregen: de Tim Awards. Ja. Voor het meest innova, innovatieve bedrijf. Ja, dat is toch prachtig? Ja. Nee, dat is echt heel. Zou heel mooi. goed bij de mol passen, hè? Zo'n derde bedrijf. <laughs> ja. Oh nee, dat zou ik niet ik meer zelf willen. Ik zou graag zoiets aan ja. willen voor de kijkcijfers op televisie. Ja. Wat maar waar zit het ja. in? Waar zit het innovatief in? Uh, we, we hebben deze prijs gehad en ik vond hem echt heel mooi. Namelijk de award voor uh, het meest innovatieve bedrijf van Nederland. Wow. Uh, gaat over informatietechnologie. Wij werken samen met een bedrijf, een Spaans bedrijf, VoiceUp. En die uh, kunnen voor ons real-time luisteraaracties uh, uh, noteren. die via onze app uh, komen. Dus de luisteraars die via de app naar beneden. Hè, luisteren, die kunnen wij helemaal volgen tot op het niveau van harder en zachter zetten. Huh? Per seconde. Dus ik kan ja. zien of een Item wel of niet werkt bijvoorbeeld. Of een dubbele tease. Hè, namelijk, je zegt zometeen heb je dit onderwerp en dat onderwerp, maar nu is het reclame. Of als je niks zegt, je, je kunt dingen uittesten. Je kunt ook zien wat de goede plek is voor een bepaalde rubriek, waar die wel uh, het doet en waar die het niet doet. Nou, dat is uniek, want je weet zelf, luistercijfers, we hebben een uh, genormaliseerd uh, getal uh, over twee maanden. Ja. Het komt één keer per maand. Ik kan niet op één bepaald punt precies zeggen: dit werkt wel nee. of dit werkt niet. Ik ben al jaren aan het strijden om uh, dat NLO, dat luisteronderzoek, gemoderniseerd te krijgen. Want ik denk dat er heel veel lucht in zit. Mm -hmm. um, dat krijg ik niet voor elkaar, omdat de grote partijen baat hebben bij het systeem zoals dat nu is. Mm -hmm. Nou, wij hebben nu ons eigen systeem. Uh, um, voor deze prijs was het belangrijk om met een uh, andere partij samen te werken en al een bewezen systeem te hebben. Nou, dat hebben we. Uh, en ik ben er vooral trots op als het gaat om die prijs. De andere twee uh, finalisten waren NXP en Eneco. Oh, okay, nou, dat, uh, ja. Daar kun je mee thuis komen weten jouw luisteraars eigenlijk, dat je dit nu... dat je echt iedere seconde van ze volgt, ongeveer? Uh, dat staat in, de, in, die, in die kleine lettertjes. Oh ja die, ja, ja, ja, die mensen nooit lezen. Want dus, het, uh, nou, dat, zo komt ja, het, het is ja. als maker Het is fantastisch, maar het is, als luisteraar... Ja, maar het is, ik, ik, het is volstrekt okay. anoniem. Hè. Ik kan niet zien wie... Uh, wat. Het is gewoon een bulk data dat wij ja, zien okay. of mensen uh, harder of zachter zetten. Het is niet zo van hé, hey, Glenn, ik zag dat jij gisteren om tien over tien de radio wat zachter zette ja, toen nee, ik op de radio was. Dat lijkt me echt een hele te lezen, dus dat wilden we ook niet dan natuurlijk. Ja. Ik zie wel dat er nu en mensen dus gaan wegshappen, ja. dus ik denk dat we het gaan afronden. Ja, het ja, ja, ja. ja, kan real time, he. dat is helemaal gaaf. Dan kun je op die schermen hier kun je het gewoon uh, laten zien, en dan zie je hem zo in het rood komen. En, ja. en dat je, oké, okay, we gaan afronden. Zie je het? Steeds meer rood, George. Je bent te lang aan het woord. Het zou best leuk zijn als je dat ook bij Pauw kon zien, toch? Iedere avond. Ja, en gewoon in, in beeld kunt zien. Afhaken en. bij ja, ja, ja. de niet. jongens. Ja. Ja. Maar programma ook gewoon door naar te luisteren of te kijken. Absoluut. Meten, weten, zeggen we, maar kunnen ook doorslaan. Dank. Graag gedaan. George Vreugdijk, Angela Duong, dank je wel. Dan naar een nieuwsupdate via de NOS. Premies voor autoverzekeringen voor jongeren worden razendsnel duurder. Jonge automobilisten betalen nu gemiddeld 437 euro meer... aan de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dan twee jaar geleden. En dat is dus een stijging van 53 procent. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeringsvergelijker Independer. Suzanne Sampson is van Independer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die stijging te verklaren van 53 procent? Ja, die is te verklaren eigenlijk omdat de markt van autoverzekering al jarenlang heel erg concurrerend is. En er wordt dan ook mede daardoor al jarenlang echt honderden miljoenen verlies gemaakt door autoverzekeraars op de autoverzekeringen. De Nederlandse bank heeft daar ook al meerdere malen eigenlijk voor gewaarschuwd en opgeroepen naar verzekeraars om de premies te verhogen... Hm. Uh, of om op andere manieren natuurlijk uh, kosten te, te besparen. En uh, los daarvan uh, zit ook eigenlijk alles een beetje tegen op dit moment. Uh, want er zijn uh, meer schades de afgelopen periode. De schades worden duurder. Hè. Onze auto's worden allemaal een stuk... het uh, ja, worden eigenlijk uh, rijdende computers uh, inmiddels. Dus mm -hmm. een bumpertje van vroeger uh, is, een, uh, het is vandaag de dag vele malen duurder... met alle elektronica daarin. Nou, dan wordt er ook uh, vaker letsel uh, geclaimd. En we weten allemaal beter wat uh, de, ja, de juridische weg te ja. bewandelen En ook de wetgeving verandert nog eens. Wat de ruimte biedt aan overheden om meer te claimen. Maar ook aan familieleden van mensen die slachtoffer zijn van verkeersongevallen om uh, claims in te dienen. Dus. Uh... Uh, ja, de wind uh, zit niet in de nee, zeilen, wat nee. dat betreft, van de verzekeraars. Nee, en alles samen zorgt dat echt voor uh, ja, de afgelopen twee jaar dat de premies echt heel hard aan het stijgen zijn. En dan met name de WA-premies voor de jongeren. Ja, want ja. hoeveel betalen die nu, gemiddeld? Nou, de gemiddelde premie voor een WA-dekking van de jongeren is uh, 1266 euro per jaar. Dus Zo. dik 100 euro in de, in de maand. Jeetje, dat moet je ook maar kunnen betalen. Ja. En als je dan ook nog betrokken ja, raakt bij een ongeluk, dan is het toch bijna onbetaalbaar voor jongeren? Of? Ja, Misschien ja, de, heb ik verkeerd ja, zicht op de, op de financiële herders, situatie, wat, hoor, maar... Ja. Nou ja, jongeren hebben natuurlijk over het algemeen al wat minder te besteden. Dus uh, ja, dit, uh, dit hakt er wel in. En inderdaad, wat je zegt, als je nog eens een keer een schade hebt... Uh, dan krijg je met, uh, met verlies van schadevrije jaren te maken. Ja. Stel, je hebt pas één jaar een auto en je rijdt een schade. Nou, dan, heb je misschien, uh, dan had je een schadevrij jaar gekregen, maar je verliest er ineens vijf... als je een schade hebt. Mm -hmm. Dus dan krijg je negatieve schadevrije jaren. En dan staat eigenlijk de, de deur bij de verzekeraars... Uh, ja, bij de meeste verzekeraars zit hij dan dicht. Ja, ja. Is er, is er een of alternatief een voor om die premieverhogingen tegen te gaan? Of? Ja, nou absoluut. Kijk, waar verzekeraars ook hard aan werken, is natuurlijk in kosten snijden. Dat is natuurlijk één oplossing. Maar je kan ook kijken, met name voor de jongeren, van hoe kunnen we het nou betaalbaar houden. Uh, ja, misschien moeten we meer met rijgedragverzekeringen gaan werken. Wat in Engeland al, al echt een vlucht heeft genomen en in Nederland eigenlijk nog niet zo van de grond komt. En daar beloon je natuurlijk goed rijgedrag. Dus stimuleer je ook goed rijgedrag. Nou, misschien moeten we dat bij jongeren meer gaan inzetten. Je kan ook denken aan andere, andere polisvoorwaarden, waarbij er een eigen risicostandaard is. Of dat er bepaalde tijden zijn. Zijn waarop je niet mag rijden. Dat is ook iets wat in Engeland wel wordt toegepast... Okay. dat je in het weekend s'nachts niet meer mag rijden. Ja, allemaal manieren om de, ja, de risico's voor ja. de verzekeraars... Uh, en daarmee de premie een beetje binnen de perken te houden. Goed, dank voor de uitleg. Suzanne Samson is van Independent. Om een klein uurtje rond uh, tien voor half twaalf... dan spelen wij de Nationale Nieuwsquiz Vraag 20. Denk er alvast over na. Is Het gerechtshof in welk land heeft bepaald dat een violist... door uh, toedoen van het orkest onherstelbare schade aan zijn gehoor heeft opgelopen? Nou, een violist met gehoorschade, dat is natuurlijk niet al te handig. We gaan geen uh, keiharde geluidsfragmenten natuurlijk laten horen... want dat zou ook alleen maar slecht zijn voor het gehoor. Maar tegen half twaalf wordt u het antwoord. NTO Radio 1. Eerst is het tijd uh, een genot voor het gehoor. Laten punt nou, uit het nieuws. Gert Kluk. In Amsterdam-Noord is een dode gevallen bij een schietpartij. Vermoedelijk is het een liquidatie. Het zou gaan om de broer van Nabil B. B. is de kroongetuige in het proces over de zogenoemde Mokro-oorlog. In ruil voor bescherming legt hij ruim 26 verklaringen af... over de moorden die in deze drugsoorlog zijn gepleegd... vooral in de Amsterdamse onderwereld. Eerder werd al gevreesd voor het leven van zijn familie. In de Zuid-Franse plaats Vars, in de buurt van Grenoble... is vanochtend een automobilist opzettelijk ingereden op militairen. Daarbij raakte niemand gewond. De Franse politie is bezig met een klopjacht. Of het gaat om een terroristische aanslag is nog niet duidelijk. In de gemeenteraden zitten na de verkiezingen van vorige week... veel meer vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het burgerinitiatief Stem op een vrouw. Met de 70 door trouw onderzochte gemeenten... hebben zeker 75 vrouwen door voorkeurstemmen... een plek gekregen in de raad. Gert, dank Dan weer naar het verkeer. Jolanda, wat heb je nog aan files? Nou, een behoorlijke file nog op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Na een ongeluk met uh, twee personenauto's is de rechte reis ook daar dicht. Tussen Hoogmaat en Leidsendam staat 10 kilometer... met meer dan een uur vertraging. Er is ook nogal wat uh, rommel op de weg terechtgekomen. Het schoonmaken gaat nog wel enige tijd duren. Ander probleem is de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopen Ter Bresseplein en hendrik ido meer dan een half uur vertraging. Er is een uh, cementwagen gekanteld en die lekt nu diesel. Het schoonmaken maken. Denkt Rijkswaterstaat duurt zeker wel tot half drie. De hoofdrijbaan is daar dicht. Kies daar liever voor de parallelbaan. Guilaine De tweede uur van spraakmakers komt hoogleraar filosofie Marley Huijer... zo pleiten voor een nieuwe seksuele revolutie. Dat doet ze min of meer in opdracht van onze spraakmaker van vanochtend... filosoof Frank Meesters. En vader en zoon Edwin en Sammy de Vries staan vanaf morgen op het podium... met het toneelstuk Westerbork-Serenade en zijn zometeen ook hier. was dat met, uh, van Camilla Cabello. Hier in de studio, hij is inmiddels volgelopen, Marlie Huijer voormalig denker des vaderlands, hoogleraar filosofie Voormalig denker. Ja. Voormalig denker. Ja, je bent nog steeds denker, maar ja. niet meer des vaderlands, toch? Ja. Zo moeten we het zeggen. En inmiddels aan de andere kant van de tafel ook aanwezig hier... Edwin en Sammy de Vries. We gaan het straks na elf uur hebben over uh, jullie mooie toneelstuk... Westerbork Serenade. Maar eerst uh, Frank Meester, spraakmaker van vandaag... Uh, en uh, filosoof. Um, het gaat om jouw serie, Nieuw ja. Licht... Dat waar vandaag het nieuwste deel van uitkomt. Ja. En daarom is Marley Huy hier ook. Jij bent een van de bedenkers van die serie. Uh, en jullie vragen... Eigenlijk denkers, filosofen, om een bepaald hedendaags thema uit te lichten ja. aan de hand van oude filosofen. Ja, ik doe dat Waarom? samen met Koen Simon, dat is ook een, ja? uh, een collega-filosoof. En wij, wij, overigens, niet alleen maar aan filosofen vragen we dat hoor. Gewoon aan, aan Bas Heijnen, strikt genomen geen filosoof, maar die nee. heeft het eerste deel geschreven in de nieuw licht. En uh, wij vragen dat omdat we de indruk hebben dat het, het, het maatschappelijk debat enorm aan het vertwitteren is. Het gaat allemaal heel snel en het gaat allemaal over meningen die over elkaar heen duiken. En vaak gaat het ook zelfs over, uh, over de woorden zelf. Op een gegeven moment kwam het woord uh, dobberneger naar boven ging het alleen mm -hmm. nog maar. er ging het niet meer over vluchtelingen waar het over zou moeten gaan, maar ging het over het gebruik van dat woord. En wij willen proberen om door, dit boekje, door die, boek, die boekjes die verschijnen. Uh, door debatten die we organiseren. allerlei dingen daaromheen. Om uh, ja, wat diep te geven aan ja. het debat. Dus het komt voort uit onze eigen interesse. We zitten met vragen. We kunnen niet al die vragen zelf beantwoorden. En het hoort eigenlijk ook bij filosofen om vragen te stellen. Uh, en die vragen die stellen wij aan, aan anderen. En wij zeggen, ja, kijk ook eens naar die oude tekst ja, ja, ja. die daar is, want dat, die, er heeft al iemand heel goed over nagedacht. In, op een ander moment, in een andere context. En misschien is het juist, werpt dat een nieuw licht op deze tijd ja. door die oude teksten bij te pakken. Maar denk je, misschien een beetje gemeene gemene vraag, maar denk ja. je dat degene die juist aan dat vertwitteren heel erg meedoen en die flink aan het roep toeteren zijn, dat je die ook bereikt met wat je nu Ja, dat is het altijd dat het gevaar. Ik bedoel als, als, als, als je, stel je bent uh, een linkse filosoof, ja, dan zou je het best een column in de Telegraaf kunnen nemen. En dan heb je de grootste kans dat je daar... Nou ja. uh, Mensen op verandering. Ja, ik, ik hoop het natuurlijk. Je moet, je, dat betekent niet dat je het niet moet proberen. Nee. Dus, en, en overigens, we, we, wij twitteren zelf ook. Hè. Dus het is niet zo dat we tegen Twitter zijn of zo. Dus we proberen natuurlijk via die sociale media ook mensen hierbij te betrekken. En je bent en, heel blij dat dat aantal tekens is uitgebreid. Nou, inderdaad. Ja, precies. Je iets nou ja, minder kort. In 140 te zijn. tekens. Ja, uh, Lukt dat niet? En nu kan het wel. Nee, maar wij vragen mensen in 10.000 woorden te antwoorden. Dus via Twitter trekken we ze naar die 10.000 woorden. Van dat boekje Kijk eens aan. Ja. Die vertwittering... is dat wel een herkenbaar fenomeen? Ik kijk even naar de jongste hier aan tafel. Salmi de Vries, ben je een hele actieve twitteraar? Ik zit persoonlijk niet uh, op Twitter. Is nee. dat bewust? Uh, nou, een beetje. Ik, ik merk gewoon dat... social media... Zo ontzettend probeert je aandacht te trekken. En het, is, het, is, eh, het begint langzaam een, een aandachtseconomie te worden. Je, je aandacht is gewoon heel veel waard. En sites als Instagram en ja. Facebook zijn eigenlijk alleen maar bezig met je zoveel mogelijk minuten op die site te houden. Terwijl de, de inhoud van die site en wat er, de boodschap is verder niet belangrijk. Mensen, mensen klikken eerder op iets wat ze boos maakt. Dat je, oh, hoe ja. kan ik, oh, klik. En dan, dan komen die meningen weer. Ja. Ja. Ja. En dan heb je dus aandacht. En dat is... Geld voor social media. Ja, dus. dus in zoverre zo'n ontwikkeling als dit, zo'n initiatief. Heel ja, goed. Ik kan het zeggen. Twee ja. duimen gaan omhoog. Ja. Ja. Ja, kan je twee likes. Ja. ja, precies. Twee <laughs> ja. likes. Nee, ze zijn hier echt. Het zijn echte duimen in dit geval. Goed. Vandaag komt deel 11 uit en dat gaat over seksuele vrijheid. De titel is beminnen en geschreven door de dus bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Marley Huyer. Um, je schreef het essay op, op basis van wat de Franse filosoof Michel Foucault allemaal uh, daarover heeft gezegd. Hè? Waarom ja. is hij een inspiratiebron? Hij schreef natuurlijk sowieso veel over seks, maar... Uh, nou, voor mij is het een inspiratiebron... omdat het iemand is die een, een redelijk afwijkend uh, idee heeft over seks. Hij zegt, uh, wij zijn allemaal heel erg veel steeds aan het bekennen over seks. Maar dat betekent helemaal niet dat je nou zo goede seks hebt... of dat je het nou seksueel zo goed doet. En uh, ja, dat vind ik al, uh, eerlijk gezegd, al tientallen jaren... een heel inspirerend standpunt. Want als je niet bekent, dan heb je in zekere zin veel meer vrijheid seksueel. Hoe ja, bedoel dat, je dat? Uh, nou, als je jezelf heel snel bekent tot hetero of homo, monogaam, gescheiden... nou, polyamoureus, uh, noem maar op... dan ziet de, om, de omgeving jou ook zo. En dan is het heel lastig om dan nog, nog te verspringen van identiteit. Te zeggen van ja, ik was eerst polyamoureus, maar nu ben ik monogaam. Of uh, ik, uh, ik was eerst hetero, maar ik wil toch eigenlijk liever homo zijn. Terwijl als je daar helemaal niet over uitspreekt... dan kun je veel meer experimenteren en kijken van... wat vind ik eigenlijk, wat vind ik een prettige manier om andere mensen aan te raken. Hoe doe ik de liefde? Ver l'amour, zoals het zo uh -huh. mooi heet in het Frans. Uh, dat, en dat vind ik iets heel inspirerends wat Foucault heeft neergezet. Maar je hoeft toch niet alles aan de buitenwereld te laten weten? Je kunt toch uh, het een zeggen en... Uh... Als de gordijnen dicht zijn, dat anderen doen. Ja, dat, dat kan inderdaad. Ja. Nee, maar ik bedoel, beïnvloedt het nou echt jouw jou eigen seksuele activiteit? Op het moment dat je hebt gezegd: Ik ben homo of hetero. Nou, of ik denk wel dat in onze ja? tijd. Dat we, dat we zo gedwongen worden om ons seksueel uit te spreken. wat je bent. En dat, uh, kijk, Foucault zegt. want dat boek is uit 1976. die zegt dan al van. Nou, we zijn er is een spervuur aan bekentenissen. op seksueel gebied. En dat betekent ook dat je heel erg door medici. op uh, pedagogen, onderwijs. Uh, gestuurd wordt naar hoe je, je seksueel gezond uh, moet gedragen. Maar ik denk dat dat in onze tijd juist ook met al die Facebook en uh, uh, Google en alle bedrijven die je via advertenties sturen, dat die bekentenissen dat die steeds meer gestimuleerd worden, maar dat die ook steeds meer zorgen dat je, je op een bepaalde manier gedraagt. Ja, ja. Eigenlijk de hele seksuele revolutie uit de jaren zestig, daar kijkt hij heel anders tegenaan. wij zien dat natuurlijk als de seksuele ja, vrijheid. Hij zegt er is alles nooit kon er mocht doen. Is, ja, hij zegt seks is nooit onderdrukt geweest en het is ook nooit bevrijd geweest. Het is zeker al vanaf de 17e eeuw zo dat de geneeskunde, de, de overheid, bedrijven ermee bezig zijn om te zorgen dat wij zoveel mogelijk over seks praten. En uh, om te zorgen dat we ook uh, gestuurd worden, gemanipuleerd worden om ons seksueel gezond te gedragen. Dus die seksuele revolutie is wat hem betreft niet zozeer de seks zelf... maar het praten over seks. Daar zit de revolutie en de vrijheid in. Die is daar gekomen Ja, als je in de dat een 60. revolutie zou ja, ja. noemen, dan... Ja. Jij vindt dat hele woord Was, uh... revolutie eigenlijk... Niet van toepassing? Nee, ik vind het nee. niet van toepassing. Zeker niet als je kijkt in de loop van de geschiedenis. Er zijn periodes waarin uh, we heel vrij met seks omgaan. En dan opeens is het weer helemaal terug bij af. En zijn we, uh, we ongelooflijk preuts en teruggehouden. Dus daar zitten enorme golven de hele tijd in mm -hmm. uh, hoe we met seks omgaan. Ja, ik was er nog niet in de jaren zestig. Edwin de Vries ja, wel. Maar... Ik, ik ben een kind van de, ja. van de jaren zestig en zeventig. Dus uh, ik heb die uh, seksuele revolutie wel degelijk meegemaakt. En ik vond de revolutie zeker omdat er in mijn tijd toen plotseling de pil was. En toen kon je plotseling allerlei dingen doen die je daarvoor absoluut niet kon doen. En dat was, was in die tijd een enorme revolutie. Het gaf vrouwen meer vrijheid? Het gaf vrouwen meer vrijheid en, daarmee en mannen ook. meer vrijheid. En dus ook de mannen? Ja, ja. En de liefde gaf het ook veel meer vrijheid. Want je was niet meer bang. Je was niet meer bang dat iemand zwanger kon worden. Nou, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die dat weer spreken. Ik heb ook die jaren zestig meegemaakt. En uh, die zeggen van ja, dat was natuurlijk een, een prachtige uitvinding, die pil. Ja. Omdat seksualiteit en voortplanting los van elkaar kwamen te staan. Maar het betekende voor jou als vrouw natuurlijk ook... dat je opeens altijd beschikbaar was. En daarmee uh, moet je ook maar zorgen... Dat je, dat je in staat bent om nee te zeggen tegen mannen. Want daarvoor kon je natuurlijk zeggen... ja, ho, kijk uit, want ik word zwanger. En dat kon opeens niet meer met een pil. En, uh, dus het is ook, ik zou zeggen, in onze tijd niet zo verwonderlijk... dat vrouwen zich nog altijd heel druk maken via MeToo. Van, uh, ja, we willen helemaal niet altijd beschikbaar zijn... en we willen heel duidelijk grenzen kunnen stellen. Dus het heeft ook allerlei onvrijheden gebracht. En ook ertoe geleid dat het veel makkelijker is... om uh, uit elkaar te gaan en de met het toenemen van de zogenaamde seksuele vrijheid... is ook de eenzaamheid toegenomen. En in een land als Zweden bijvoorbeeld... waar de seksuele vrijheid het grootste is... althans, dat wordt gezegd... daar is het grootste aantal solo-huishoudens... Ja, ja. Ik had er nog nooit zo, ook wat betreft die pil. Je zegt, vrouwen moesten daarna eigenlijk pas gaan leren... om nee te zeggen, gewoon omdat ze geen zin hadden. En ja, voorheen ja. konden ze zich eigenlijk... Uh, Kun je je verschuilen, verschuilen achter, achter iets. <kacht> dat had ik eigenlijk ja, nog nooit gedacht. Dan kon je tegen die man zeggen van ja, anders wordt het een moetje En een moetje was dat je ongewenst zwanger was en moest trouwen. Ja. En dat vond ook de hele omgeving. Dan moest je trouwen. Dat was in één keer weg. En als je nu als vrouw een kind wil... dan moet je echt heel erg je best doen om een leuke man te vinden... die bereid is om voor zo'n kind te zorgen. En dan maar hopen dat als je het samen hebt, dat hij niet onmiddellijk vertrekt. Ja. Dus die positie van vrouw is heel erg veranderd. Daar dacht, daar dacht je zo in de jaren zestig dus niet over na. In nee, want ik, nee. Ik, ik, uh, ik had de mogelijkheid om juist uh, in die tijd uit te vinden... Uh, je mocht al, je hoefde niet, zoals mijn vader me altijd onderwees... Uh, met het eerste en beste meisje met wie je naar bed ging... daar hoefde je niet mee te trouwen. Je kon het dus goed uitzoeken. En je kon er zijn een hele vriendinnen uitproberen... voordat je de ware vond. Dus uh, mij heeft het een heerlijk leven gebracht. En daarna vond ik uiteindelijk een vrouw waarvan ik dacht... Ja, oh, ja, maar de, hier, hier blijf ik mijn hele leven bij. En toen was ik plotseling monogaam. Dus je bent geschakeld. Ja, ik ben geschakeld. Van polyamoreus naar, mo naar monogaam. Ja, ja, Kijk precies. eens de bekentenis van Edwin de Vries hier uh, aan tafel, mensen. Sammy, hoe beluister jij deze hele discussie? Want we gaan natuurlijk even door... nou ja, 40, 50 jaar uh, aan de manier waarop je seks beleeft heen. Ja, uh, ik vind het heel interessant. Ik hoor, ik hoor inderdaad hmm. altijd de verhalen van mijn vader en die, die, die, die seksuele vrijheid... die er in de, in de, in de jaren zestig plotseling ontstond. Maar ik vind het ook interessant om er op die manier naar te kijken. Uh, dat, je, dat je dus als vrouw plotseling het echt moest afhouden. Want eerst was het gewoon heel, heel duidelijk. Het, het, het zit ook zelfs in ons stuk. Weet je, van, Ik als karakter, als mijn opa... Zeg, ach, kom, waarom gaan, we niet, waar, waar, waarom gaan we niet met elkaar naar bed? Het is, ja, we zijn niet getrouwd. Ja, ja, ja. We zijn niet getrouwd. Ja, is... Dus dat had je gewoon als, als echt het argument. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is nu niet meer zo natuurlijk. Nee. De... Het is alleen wel de vraag waar mannen het niet moeten afhouden. Oh. Nee, dat is toch gek? Want die, die, die, die konden het altijd al doen. Maar moeten die het niet afhouden? Hoe bedoel je nou, nou, vrouwen moeten het de hele tijd afhouden omdat die mannen maar willen. Maar waarom is het, niet, is het niet anders omdat mannen het ook heel vaak af moeten houden omdat vrouwen het willen? Ja, ik zou me voor kunnen stellen dat het fysieke verschil het daar toch een rol speelt. Het biologische het makkel... verschil? Nee, de lengte en de, en de breedte, het, het gewicht. Ja, oh, als je groter bent, is het veel macht. makkelijker ja. Ja, om, om het op te dringen. Om, om, om het op te dringen, ja. maar ook om het af te houden. Zijn daar ontwikkelingen in geweest qua. qua... In de seksuele revolutie of qua nieuwe technologieën. Ja, dat is pas de laatste jaren met de Viagra geweest. Ja, dat heb je ook niet meer de mogelijkheid om te zeggen: nee, je kan niet. Je hebt wel rare technologische ontwikkelingen: dat je binnenkort een strip kan krijgen op je onderbroek, die een sign geeft aan je smartphone als je verkracht wordt. Dus op die manier komen er technologische ja. apparaten... die vrouwen wel kunnen, weer kunnen beschermen. Nou, Meer, we, we kunnen we kunnen beschermen. Ja. Je hebt ja. natuurlijk ook die uh, seks op afstand. Daar zijn ze veel mee bezig nu. Ja. Ja. Dat je dus allerlei uh, sensoren op, sensoren je, op je, ja. je lichaam ja, hebt... Klopt. en ook andere apparaten die bepaalde handelingen verrichten. En, dat je dus, en die andere ook. En dat je dan seks hebt. Dat gaat over een hele dat andere aanraakt. beleving van seks, inderdaad. Ja. Ja. Uh, Marlie Huijer, al dat, dat gepraat over seks... Uh, heeft ook gevolgen gehad voor hoe politiek en commercie... zeg jij daarmee op om zijn gegaan. Ja. Nou, of eigenlijk gebruik... misbruik van maken? Hoe zou ik het moeten formuleren? Nou, een van de dingen die, die zorgwekkend zijn... en de filosoof Judith Butler... die uh, merkt dat een jaar... of tien geleden al op... is dat uh, we die het idee van seksuele vrijheid van vrouwen en homoseksuelen... Dat, we dat, heel, dat dat steeds meer gebruikt wordt door politieke partijen... om te zeggen dat Westen, de westerse cultuur vele malen beter is... dan de niet-westerse of de islamitische cultuur. En dan zie je dat de vrijheid waar wij zo trots op zijn... dat die, dat die misbruikt wordt om de vrijheid van anderen... of sowieso om anderen uh, niet langer serieus te nemen. En dat vind ik wel zorgwekkend. Als... Je bedoelt eigenlijk uh, ac <tus> acceptatie van homoseksualiteit... Dat is deel van onze nationale ja, dat identiteit. Wordt, dat dat is onze, onze vaandel en daarmee bestrijden we... Hè, zijn we bijvoorbeeld op sommige punten tegen Rusland... of zijn we tegen islam. Uh, en ik, daar, dat vind ik zorgwekkend. Of zijn we tegen vluchtelingen... want die zouden dan ook seksueel minder gedisciplineerd zijn. Uh, dat vind ik zorg, zorgwekkend, want het is maar de vraag... of wij in het Westen wel zo seksueel gedisciplineerd zijn. Maar het is ook de vraag of die anderen wel zo ongedisciplineerd zijn... zoals wij vaak denken. Omdat zij er dus... minder over praten en in ieder geval minder ogenschijnlijk progressief erin zijn. Ja, het is heel lastig om, om echt zicht te krijgen... op uh, hoe de islam of hoe uh, homoseksuele uh, relaties uh, of, of aanrakingen... in de islamitische wereld nou precies beoordeeld worden. En er zijn ook uh, schrijvers, uh, onderzoekers, die zeggen van... ja, dat is een beeld, een westers beeld... om te denken dat het daar allemaal verboden is... Hm. En, en allemaal niet mag. En bij ons is wij dan dan zogenaamd allemaal zo vrij. Dat ligt allemaal veel complexer... Ja. Dan dat je veronderstelt. Maar waar ik wel mee blijf zitten met jouw verhaal. is dat je aan de ene kant zegt. dat heeft ons niet zozeer al die vrijheid gebracht. Aan de andere kant hoor je toch vaak genoeg ook van homo's. of lesbisch... op het moment dat ze uit de kast kunnen komen. Nou ja, we hadden hier natuurlijk aan tafel een vader. die na zoveel jaar huwelijk. eindelijk kon zeggen: van ik val ook op mannen. En dat het een enorme bevrijding kan zijn. dat je je herkend voelt. in andere mensen die daar ook openlijk over kunnen spreken. Dus het kan voor sommige mensen juist heel fijn zijn. dat ze ergens bij horen. Dat ze zich erkend voelen op die manier. Ja, maar dan moet je wel ermee rekening houden. dat de context zo is dat wij. Eh, sinds de 17e, 18e eeuw het homoseksuele als iets ongewoons zijn gaan definiëren. Als iets pervers. En eigenlijk vinden we vandaag de homoseksualiteit nog altijd ongewoon. Daarom zitten mensen ook zogenaamd in de kast. Een hetero hoeft niet uit de kast te komen. En die context waarin wij dus voortdurend het homoseksuele als ongewoon definiëren... maakt dat mensen het gevoel hebben van... Hé, ik, ik beken mij, ik ja, ben vrij. Ja. En dan... Maar die tijd kun je lastig terugdraaien. Dat weet ik niet. We zouden ook kunnen zeggen... van uh, uh, we houden op met dat bekennen. We accepteren gewoon dat mensen en de neiging hebben... om uh, het eigen geslacht aan te raken en het andere geslacht. Het is ook niet zo zwart-wit van dit zijn homo's en dit zijn hetero's. Er zit ook nog heel veel tussen. En dat we die lichamelijke aanrakingen... wat misschien wat meer met die 60-jarige verbeelding gaan bekleden. En gaan denken van dus, er, zijn, er zijn veel meer mogelijkheden. Ook voor mensen die in eerste instantie... alleen maar, denk ik, vallen op het andere geslacht. Je zegt weg met... Al die hokjes. Weg met al die hokjes, ja. ja. Ben ik de enige die daar zo over denkt dat het voor mensen ook juist een erkenning kan zijn? Nou ja, ik weet, ik weet dat mijn vader, die toch een behoorlijke progressieve man was, PVDA, uit de oorlog is gekomen als verzetstrijder, dat hij over homoseksualiteit. Toch heel conservatief dacht. Uh, stammend uit een joods orthodox geslacht. En uh, die moest echt wennen aan dat wij tegen hem zeiden: van. Uh, uh, doe niet zo achterlijk ouderwets. Ja. Dat zijn gewoon. Uh, dat zijn, zijn zijn homo's en dat is oké. Okay. Die was daar echt. Uh, dus ik, het feit dat mensen nu pas uit, uit de kast komen. heeft met die, uh, met, met die cultuur natuurlijk wel degelijk te maken. Ja, maar het lastig is wel. Kijk, in, als je, je uh, uh, uh, je kan zeggen, er is negatieve vrijheid. Dat betekent dat je ergens van bevrijdt. En er, en er is positieve vrijheid. Ja. En dat betekent dat je gaat uitzoeken... hoe kun je dat op een vrije manier vormgeven... zoals je dat zelf prettig vindt. En het lijkt wel alsof wij alleen maar in die bevrijding blijven zitten. Dus inderdaad je afzetten tegen nou, uh, jouw vader... of andere mensen die per definitie tegen alles uh, is... waarbij mensen van hetzelfde geslacht elkaar aanraken... zoenen of uh, seks met elkaar hebben. Ja. En ik zou zeggen, we moeten een stap verder... We we moeten op een gegeven moment gewoon ook juist als Nederlands land... wat het voortouw neemt in, op dit gebied... zeggen van het aanraken van hetzelfde geslacht... is even gewoon als van het andere geslacht. Ja. En laten we dat op nieuwe manieren proberen vorm te dus je geven. je plakt er gewoon helemaal geen stikketje meer op? Nee, precies. Nee, maar dat, dat, dat, daar gaan nog wel een paar generaties over ja, heen... als je zo kan ook. denken, denk ik, hoor. Nou, nou ja, ik, ik, ik merk ook wel dat er gewoon groei is weet je. Als je het hebt over dat, dat, dat jij het gewoon accepteerde, jouw generatie, uh, die, die, die bevrijding. Maar bij mij is het gewoon totaal normaal. Het is gewoon echt de norm. Ik ben, wij hadden zoveel vrienden over de vloer en dat was echt zo geaccepteerd. Er was... Ja. Geen één gedacht, negatieve gedachte. Eigenlijk zeg ik jij, over zombie, gehad. we zijn op die weg die Ja, Marlene ja, staat. Ja. denk ja. ook hoor. Bij ja. jonge mensen dat het ja, veel meer. Ik heb echt gewoon, ik, ik zie gewoon dat die, die, die hokjes, die vallen echt weg. Ja, dat, nou, ik merk nou, ja. dat echt hoor. Overal in mijn omgeving, ja, vaak precies. is het zo dat je die hokjes nodig hebt. Uh, om überhaupt eerst te kunnen emanciperen. Eerst ja. zeg je, wij zijn homo en wij ja. komen voor onszelf op. En op een gegeven moment is het weer heel fijn om ervan af te komen, omdat het je ook beperkt. En dan is alles normaal. Ja. En in dat stadium ja. zitten we nu een beetje. En wat heel belangrijk is, je je definieert iemand tot één element, hè? namelijk tot de seksualiteit. De seksualiteit wordt dan opeens je identiteit. Maar je bent veel meer. Je hebt een beroep, je hebt. Je het gaat sport, dan veel meer om misschien. het individu. Ja, en hoe ja. die zelf dingen invult Precies. is aan diegene zelf. Ja. Interessant. Dankjewel, Marlie Heuwer. Ja, nou dank. Wij besluiten dit uur nog met nieuws via de NOS. Dat gaat over de prijzen van de ziekenhuisbehandelingen. Die lopen sterk uiteen en lijken soms volstrekt willekeurig te zijn. De ene behandeling in een ziekenhuis kan soms een stuk duurder zijn... dan een soort gelijke behandeling door dezelfde specialist... in hetzelfde ziekenhuis. Het staat in een nieuwe studie van het Centraal Planbureau. Rudy Doeven is van het CPB. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe zijn die prijsverschillen dan te verklaren? Uh, nou, ten eerste, inderdaad, we hebben gekeken... Inderdaad. Verzekeraars uh -huh. en de ziekenhuizenprijzen onderling afspreken. Dus die, die gaan elk jaarlijks hebben die gewoon een bijeenkomst en dan spreken ze prijzen af over iedere behandeling. Uh -huh. En er gebeuren eigenlijk heel veel dingen tussendoor. En het idee is inderdaad dat, dat uh, heel veel, uh, er zijn veel veranderingen in de prijsstelling, in de financiering van ziekenhuizen. Dus die DBC's, die, die zoals dat heet, waar ze over onderhandelen, die veranderen steeds. Dus dat maakt het lastig om elke keer elk jaar een nieuwe, nieuwe prijs vast te stellen. En daarnaast vinden we ook dat ziekenhuizen dat je ook allerlei verschillende kostprijsmethodes hanteren. Het is best moeilijk om bijvoorbeeld om een bepaald specialist met een prijs vast te stellen. En dan moet je ook rekening houden met de, je moet specialistkosten vaststellen... Je moet, je moet vaste kosten vastmaken. Dus het is heel moeilijk om die prijs goed vast te stellen. En daarom zie je eigenlijk grote verschillen tussen ziekenhuizen. Ja. Daarnaast vinden we een ander argument dat belangrijk is... is dat er in 2012 is eigenlijk de, ziekenhuis, de ziekenhuisonderhandelingen zijn iets wat gewijzigd. Dat komt dan eigenlijk door de hoofdlijnakkoorden. Ziekenhuizen en verzekers gingen meer onderhandelen over alle prijzen samen over alle producten eigenlijk die, ze, die ze verkochten aan verzekeraars... en niet meer over individuele prijzen. En daardoor zie je ook dat individuele prijzen iets minder belangrijk worden... en dat verzekeraars en ziekenhuizen eigenlijk meer gaan letten... op de totale som van het hele budget. Dus ja. niet meer over omhoog. zou Maar zou, dat, zou je, dat je het, het kunnen keren... Sorry dat ik onderbreek. Maar zou je het kunnen keren als de, als de overheid daar weer meer in gaat zitten... of is dat niet wat u voorstaat? Nou ja, we hebben gekeken naar het volgende. Eigenlijk willen we eerst wat meer rust op de ziekenhuisfinanciering. Zodat eigenlijk verzekeraars en ziekenhuizen krijgen meer rust en ruimte. En dan kunnen ze beter, komt er meer transparantie in de markt en dan uh -huh. kunnen waarschijnlijk in de toekomst hopen we inderdaad dat, er meer, dat die prijsverschillen kleiner worden. Dus dat is eigenlijk wat we, wat we voorstellen om daar even op af te wachten... of dat gaat lukken. Okay. Mocht dat toch niet gaan lukken... en mochten die prijsverschillen misschien zelfs groter worden... dan stellen we voor dat is er ook een mogelijkheid... om daarna meer in te grijpen als de overheid. Ja. En dan zouden overigens referentieprijzen kunnen vaststellen. En dan zouden dan die veel dominanter prijzen... moeten zijn. En we moeten het hierbij laten doen. Excuus daarvoor. Maar de strekking is duidelijk van uw verhaal in ieder geval. NPO nou. Radio 1. 30 jaar geleden ontdekte iemand... hoe je hommels in kunt zetten in de tuinbouw.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 Letlicht van LampDirect bespaart geld. Dus wat let je? Ga direct naar LampDirect.nl Heldere teksten. Ga naar Klinkende Taal.nl Klinkende Taal, een product van Lo van Eck.